Voor Oranje is het belangrijk. Omdat er mogelijk een plaats als groepshoofd is te verdienen. Moet Nederland wel winnen. We gaan naar Bas Tegeler en Jack van Gelder. Die heksenketel waar het al dagen over gaat. Is die er? Die is er. Die ontstaat nu. Die ontstond al uh, twee uur voor de wedstrijd. Uh, rond dit stadion. Het uh, Soekru sarachokroes stadion. Waar uh, zojuist de bal de eerste omwentelingen maakt. En uh, u hoort ongetwijfeld het lawaai. Ongeveer 50.000 mensen hier. ...voor de door or wedstrijd van Turkije. Want Turkije moet winnen om de playoffs deel te kunnen nemen. En dat is dan een dubbele confrontatie in november. Nederlandse balbezit, maar ik denk dat het voornaamst is dat we de Nederlandse formatie even neerzetten, Bas. Want een aantal mutaties ten aanzien van de wedstrijd tegen Hongarije. Ja, dat waren overigens geen mutaties die heel verrassend bleken, want het hadden we wel een beetje zien aankomen. De doelman is dat wel, daar staat namelijk Sillesen. Daar hadden we toch vorm verwacht. Die zou er ook hebben gestaan. Waar het niet dat Michel Vorm wat geblesseerd is geraakt. Gisteren op de training heeft hij een bal gestopt van Snijder. En daarbij zijn pols geblesseerd. Uh, er is nog even gevreesd voor een breuk, bleek in dit geval. Maar hij is er dus niet bij. De achterhoede is Jan Maat, Vlaar, Martins, Indi, Blind. Het middenveld op de schop met Ver en Snijder. En daartussen Klaasie. En de voorhoede is intact gebleven met Robben. Nu aan de bal van Persie en Lens. En met dat elftal gaat Nederland het dus doen. Het middenveld dus totaal anders in vergelijking met die wedstrijd van afgelopen vrijdag. Terwijl de Turken nu het balbezit hebben overgenomen en daarmee het fluiten even stopt. Waarmee dus al aangegeven is dat in de eerste minuut van deze wedstrijd de bal continu voor het zelf was. En overigens nu ook alweer. De hoogte van de middellijn. De bal van Bruno Martensini die dus in het hart van de verdediging staat met Ron Vlaar. Dit duo is nog nooit geprobeerd door Van Gaal. Het is natuurlijk een ideale situatie. Dat het Nederland zelf al zich al geplaatst heeft toen de, de indeling werd gemaakt voor deze groep. En je met elkaar, met de landen, met elkaar gaat praten. Ging Nederland ervan uit. Hoopte het dat het uh, al lang gekwalificeerd zou zijn. Op het moment dat uh, op papier lastigste uitwedstrijd in die kwalificatie op het programma zou staan. Dat is uitgekomen. Want Turkije en Nederland, uh, je moet er niet aan denken dat uh, Nederland vandaag hier ook nog had moeten strijden. Voor een ticket in Brazilië. Het is een heksenketel, sowieso. En kijken of de ploegen, met name de Turken, zich in bedwang kunnen houden. Als het gaat om het forceren van datgene wat men probeert te bereiken. Namelijk die tweede plek in deze groep. Balbezit voor de Turken ter hoogte van de middellijn. Een van de twee spitsen wordt gezocht. In dit geval is dat Umut Bulut. Die andere is Burak Yilmaz Bij de spelers van Galatasaray. Turken gaan komen nu. Ook middenvelders die aansluiten. En Bek zelfs Gunul, De rechtsback van Fenerbahce komt mee. Maar de bal wordt onderschept door verdedigen. verdedigende Lens. Die als hij de bal heeft meteen kan lopen ook met de bal langs de zijlijn. 2, 3, 4, 5 meter de middenlijn na het al van Persi wil bereiken. Maar de paas wat achter van Persie ziet belanden. Zodat de verdediging van de Turken via Umer Toprak. Een van de weinigen die zijn geld niet in Turkije verdient. Hij speelt bij Leverkusen in Duitsland. Die kan de paas onderscheppen. Zo hebben de Turken de bal weer terug. Er komt een diepe bal in de richting van Umut Bulut. Daar is hij. De andere spits dus Boerak Yilmaz. Die komt bijna bij de bal, maar die wordt boven zijn hoofd weggekopt. ...door Jan Maat, terug in de handen van Jasper Sillessen. De doelman twee minuten, bijna drie minuten op de klok in Turkije, in Istanbul... ...in het stadion van Venerbahce, bij een 0-0 stand. Opjagen is er van Turkije, waardoor Bruno Indi in de bal naar de middenlijn moet trappen... ...waardoor er nu een buitenspel situatie ontstaat, die wordt opgegeven omdat de Turkse aanvaller niet doorloopt. De bal dan gaat richting Sillessen, Sillessen knalt de bal naar voren. Naar voren waar ver uh, op het middenveld staat. De bal niet echt onder controle kan krijgen. Maar Nederland heeft wel balbezit. Via Klaasie en via Jan Maat. Nu de hoogte van de middellijn. U hoort ongetwijfeld uh, aan, het, uh, aan de reacties van het publiek wie een balbezit is. Nu bijna van Persie. En dan uh, is het uh, de overname van Klaasie die de bal over de zijlijn krapt. Zodat de Turken bij de eigen 16 meter aan de, of aan de rechterkant van het veld de inworp kunnen nemen. Het is een klein speelveld van beide ploegen. Nederland wil hetzelfde doen als tegen Hongarije spelen, De ruimtes klein houden. Het zal moeten oppassen. Want tot nu toe is het met name steeds Umut Bulut Die probeert achter de linies door te lopen. Om te kijken of hij een buitenspelval die Nederland eigenlijk een beetje opzet. Om die te kunnen omzeilen. Balbezit nu voor de Turken. Dat lukt uiteindelijk niet. Want ook Hielmas kan er niet bij komen. En Nederland neemt dan over met Robben in de middencirkel. Die begint dat een klein dribbeltje, komt uit aan de zijkant. Vindt steun op de linkerzijde bij Deli Blind. Blind geeft de bal mee aan lens. Lens laat hem een metertje te ver van zijn schoenen springen. En tikt dan de bal als hij de tegenstander op zich af ziet lopen. Wel verstandig. Via die tegenstander over de zijlijn. Ingooi voor Oranje. Inmiddels genomen. Bal aan de voet van Klaasie. Het gebeurt nu op de helft van de Turken. Turken fluiten. Niet de spelers, uiteraard, met de fans. Bal voor Ver. Ver terug naar Klaasie. Klaasie breed naar Martens Indy. Het is een Feyenoord driehoekje, mag je zeggen. En nog maar een keer dan via Ver naar Klaasie naar Martens Indy. Dan gaat de bal naar Vlaar. Dan wordt het een Feyenoord vierkantje. Dan gaat de bal weer terug naar Martens Indy Die dan kiest om Sillis maar aan te spelen. Omdat hij zich toch enigszins opgejaagd voelt nu door de Turken. Die wel eens met de twee aanvallers nu doorlopen, maar de rest van het elftal blijft staan. Als dat het idee van de Turken is, dan uh, gaan ze een probleem krijgen. Want je moet of met z'n allen druk zetten of met niemand, maar niet met twee of drie. Want dan komen de ruimtes en kan Nederland er heel makkelijk onder voor ballen. Bal aan de rechterkant via Janmaat. Janmaat tussen twee mannen raakt de bal kwijt, uh, maakt er een overtreding. Vrije trap voor Turkije op ongeveer 20 meter van de achterlijn. Aan de linkerkant uh, bij de linkerverdediger van uh, Turkije Daar op ongeveer die hoogte. Maar het is inderdaad gezegd. Daar waar je eigenlijk verwacht dat de Turken meteen gaan stormen. Heeft men toch die uitslag van 8-1 denk ik in het achterhoofd. Die Nederland bewerkstelligen tegen Hongarije. Om Nederland niet meteen de ruimte te geven die het ontzettend graag wil hebben. Omdat er ook in die wedstrijd toch momenten waren waarin de overname van Nederland dodelijk was. En eigenlijk meteen Hongarije daardoor ook slachten in fase waarin het uiteindelijk 3-4-5-0 werd. Nu de trap van de doelman, Demi, of, van Demirel, naar voren. Overname in het hart van de verdediging door Vlaar. En de inworp halverwege de helft van Nederland aan de linkerkant van het veld voor Turkije. Als dan Ali gaat dat doen, de linksback Dat is een vervanger van de man die daar eigenlijk stond de laatste tijd. Er die is geschorst namelijk. Aanval van de Turken loopt door. Hij loopt zelfs heel aardig door met een handigheidje. Waarbij twee Nederlanders onder wie ver op het verkeerde been staan. Maar Ver herpakt zich en erover de bal. En kan nu een counter op poten zetten voor Oranje. Waar Paas de bal wat onhandig achter Robben. Die bovendien wat in de dekking liep. Daar komt de bal ook niet aan, maar uitstekend opletten van Janmaat Maat voorkomt dat de Turken kunnen overnemen. En als Janmaat nog goed paast, ook, dan kan Sneijder aan de slag. Er komt de bal bij Lens aan de linkerkant. Van Persie kies positie. Lens gaat het strafgebied binnen. Lens gaat schieten. En die schiet de bal heel matig tegen een van de Turkse verdedigers aan. Sneijder wil nog wel gaan voor de rebound. Maar ziet dat de bal dan weggetrapt wordt. De Turken... Uh, en dat vertelde je net al. Ogen toch een beetje paniekerig in deze fase. Omdat ze blijkbaar echt geschrokken zijn van de kracht van Nederland in dergelijke situaties. Nu loopt het goed voor ze af. Van Gaal zei gisteren in bedekte termen dat uh, dit uh, Turks elftal gekenmerkt wordt door spelers. Die allemaal heel aardig kunnen voetballen. Maar een echt elftal is het nog niet. Alhoewel onder die coach die natuurlijk eerder ook succes heeft gehad. Die Fatih Terim. Is men uit een totaal kansloze situatie gekomen. Dit was een aardige aanval. Waarbij uh, enige scherpte uiteindelijk in de eindfase opbreekt, Waardoor Sillers de bal kan pakken. Maar het, uh, het is wel op dit moment uh, Turkije dat uh, er probeert uit te komen zo nu en dan. Maar dan weer met uh, een aantal mensen voor de bal staat. Nederland kan. En dat doet het ook in die openingsfase van deze wedstrijd. We spelen bijna 7 minuten bij die stand van 0-0. Rustig het eigen spel spelen, en dat vind ik best opvallend. Ja, en het fijne van het gebruik van dat woord rustig is dat dat nou precies is wat je ook wil zien van een relatief jonge, ondervaren ploeg. Dat je ook in omstandigheden als deze toch relatief rustig kan blijven. Van Gaal zei ook gisteren: iedereen oogt nu rustig. We moeten maar afwachten of dat zo blijft. Terwijl Robben nu in duel moet met Hassan Ali, en een tikje krijgt, en een vrij schot bovendien halfwege de Turkse helft. Spelers kunnen natuurlijk op de dag van de wedstrijd plots toch nog de bibbers krijgen. Dat moeten we dan maar zien. Maar voorlopig oogt het allemaal rustig. zijn Van Gaal gisteren en voorlopig oogt het allemaal relatief rustig. Zeggen wij dan maar nu na 7,5 minuut bij 0-0 stand. Waarbij Sillen nog niet één keer serieus op de proef is gesteld. Zo even dus wel attent en alert moest zijn bij die bijna Turkse kansen. Nu aan de andere kant de eerste echte mogelijkheid voor Oranje. Een vrije trap. Halverwege de helft van de Turkije komt hij komt voor de doel. Die gaat erin! Die gaat er helemaal in van Robben. Door iedereen en alles gemist. Iedereen en alles staat te kijken naar allerlei aanvallers van het Nederlands Elftal. En die bal die gaat erin van een meter op 35, denk ik. Ongelofelijke blunder van Demirel. Die op iedereen en alles let. Alle verdedigers letten ook op iedereen en alles. Maar niemand let op de bal. En zo staat Nederland hier met 1-0 voor. En zal het hier wat rustiger worden in het stadion, denk ik. Ietsje rustiger. Goeiedag. Er zijn veel verdedigers ter plaatse die allemaal uiteraard op tegenstanders letten. Dat is natuurlijk niet zo gek, want Co Adriaanse zei al, je kan beter je man dan de bal in de gaten houden. Want ik heb nog nooit een bal en goal zien maken. Oh, deze maar <laughs> deze bal van Robert ploft er dan zomaar in, omdat hij echt door iedereen gemist wordt. En mede daardoor dus ook de keeper die op het allerlaatste moment Volkan Demirel die bal wel ziet komen. Totaal op het verkeerde been staat en eigenlijk stilstaat, niks meer kan doen, geparkeerd. En dus de bal langs zich in het doel ziet zuizen. Dat oogt allemaal onwaarschijnlijk ongelukkig. En Robben zet zijn naam maar weer eens op het scorebord. Dat deed hij afgelopen vrijdag. En dat doet hij nu hier in Istanbul dus al na acht minuten. En dat is een flinke opsteken voor het Nederlands elftal. En een ongelofelijke tegenvallen voor de Turken. Die zich zoveel hadden voorgesteld van deze avond. Want de Turken waren toch helemaal klaar om het Nederlands elftal een tikkie te geven. En op te eten. Maar daar blijkt al voorlopig in de openingfase helemaal niets van. De Turken hebben afgetrapt. Daar komt de aanval via Arda, de aanvoerder. Die even is uitgeweken naar de rechterkant van het veld. Klaas hier moet verdedigen. Arda met de bal achter zijn standbeen langs. Hij speelt bij Atletico Madrid. Krijgt de bal nog voor ook. Maar dan wordt hij vrijvoudig door Martens Indy uitverdedigd. Ja, het Nederlands Elftal kan op dit moment... We zeiden het al vanaf het begin. Rustig spelen in de wedstrijd. Kan het eigen tempo bepalen. Wordt totaal niet echt nerveus van datgene wat er allemaal gebeurt. Alleen de enige neurote die er op dit moment rond het veld staat... is Terim. Die coach die ontslagen is vrij recent bij Galatasaray. Die ook een lange schorsing had in de competitie in Turkije. En die uh, buitengewoon wild kan zijn. En uh, zijn spelers in ieder geval wel toe heeft opgezweept dat Turkije na een verschrikkelijk slechte start in deze kwalificatiepool. Met name door een overwinning uh, in Roemenië weer terug was en nog is in de race om uh, een play plaats te bewerkstelligen. En dat kan nog steeds want het begin is weliswaar voor Nederland en die treffer die staat er natuurlijk ook. Maar er zal ongetwijfeld nog wel het een en ander gaan gebeuren in deze wedstrijd. Alhoewel de Turken slordig spelen en Nederland rustig speelt. Met Martins Indi die de bal geeft naar Sillessen. Sillessen knalt aan de bal enigszins paniekerig naar de buitenkant van het veld. Maar Lens houdt de bal buitengewoon goed binnen. Geeft hem uit dank weer naar Sillessen. Die wordt nu een beetje opgejaagd. Maar speelt hem ook rustig naar Klaasie. Alle rust, hartslag op een normaal tempo bij Nederland. Ja, overigens even voor de duidelijkheid. Dat zelfs met een nederlaag kan Turkije natuurlijk gewoon nog tweede worden in de pool. Wel je dan kan afvragen wie nog bij de beste nummers twee hoort? Dat Om heeft te, te maken met Roemenië en Estland, hè? Uh, jawel, maar als Estland dat zou winnen, dan ja, ja, ja, ja, blijft ja. Turkije er gewoon boven. Want Turkije staat nu 2. Dus dat zou in theorie Gelijk ook kunnen. Lijkt met Roemenië op ja, 16 punten. Uh, ja, ja, ja, maar het van de Turken is wat beter. Ja. Dus daar zouden ze goed mee weg kunnen komen. Dus wie weet uh, wat er allemaal in het vat zit deze avond. 1-0 hier de stand is in het voordeel van Nederland voor de duidelijke goal van Robben. We zitten in de 11e minuut van de wedstrijd. Turken proberen Oranje wat onder druk te krijgen door vast te zetten op de eigen helft. Dat heeft nog niet echt het gewenste effect. Want Oranje staat daar wel, maar komt niet in de problemen. Oranje staat, maar buigt niet. Ziet nu de bal weer op de Turkse helft komen. Aan de voet van Eumer Toprak. De verdediger dus van Leverkusen, al eerder genoemd. En dan probeert ze het via de linkerkant. Via Hassan Ali en via Selçuk Inan. En leidt men daar balverlies? Dan kan Oranje komen. Robben aan de bal. Er komt weer een counter. Van Persie wil graag de bal. Die krijgt hij. Geen buitenspel? buitenspel. Ja, wel toch? Ja, buitenspel. Hij schiet er nog wel voor de zekerheid even in. Dan moet je nog hopen dat je geen geel krijgt ook. Dat blijft hem bespaard, maar hij staat inderdaad buitenspel. Dat zou deze wedstrijd in de twaalfde minuut totaal op slot hebben gegooid. Dat is wel een, wereld, een wereldballetje hoor. Van, ja, maar hij geeft hem, hij geeft hem wel laat. een te laat. Ja, ja, iets te laat. Had 0-2 kunnen zijn, werd het niet. Nederland uh, staat dus uh, met een formatie, uh, moeten we ook maar even aangeven... met zogenaamd de punt naar achter. Klaas die op de positie van Nigel de Jong... en Strootman, die er dus niet bij is, en Van der Vaart, die er niet bij is... Uh, vervangen door uh, Ver en uh, door Wesley Sneijder... En voorlopig staat het goed. Voorlopig uh, heeft men problemen bij de Turken om iemand in de aanvalslinie te vinden. Omdat men, ik zei het al eerder, heel scherp speelt. Op uh, een keer er langs probeert te komen. Waardoor het op randje buiten spel is. Maar Nederland laat zich daardoor niet in de war brengen. Integendeel, Turkije is uh, onzorgvuldig. Ook nu met een driehoekje die mislukt. Halverwege de Nederlandse helft aan de linkerkant van het veld. Wordt er simpel over de zijlijn gekopt. Terwijl er eigenlijk niemand in de buurt is. Inan deed dat. En zo kan uh, Nederland met die 1-0 voorsprong. Van Persie bereiken. Van Persie tussen twee man in. Raakt die bal kwijt. De overname Turkije. Maar uh, dan probeert Sneijder erbij te komen. Wordt even wat weggeduwd. Toprak speelt dan de bal terug richting Kaya. En Kaya naar Demirel. En die denkt, hé, hey, deze bal zie ik wel. En uh, dat was in tegenstelling tot datgene wat er gebeurde bij die vrije trap van Robben in de zevende minuut. Balbezit, of in de achtste minuut moet ik zeggen. Balbezit in ieder geval voor uh, Topal. Maar het gebeurt allemaal op eigen helft van de Turken. Ja, Topal is een middenveld van Fenerbahce zoals dit elftal. Eh, voornamelijk bestaat uit spelers van Galatasaray en Fenerbahce. Dat is natuurlijk niet nieuw, dat is al jaren zo. Er liggen nu twee ballen in het veld trouwens omdat er eentje vanaf de tribune het veld is ingegooid. De aanval van de Turken merkwaardigwijs loopt gewoon door. En dan kan er zelfs een uh, schietkans komen. De andere bal ligt gewoon in het strafste van het Nederlands elftal. Blijft daar liggen als de voorzet wordt onderschept en het oranje gaat uitverdedigen voor een counter. Dan wordt er een overtreding gemaakt op Van Persie en trapt Lens inmiddels gewoon de bal weer van het veld. Het is toch dat die scheidsrechter daar niet voor fluit. Want volgens mij hoor je dat wel te doen. Ja. Als er twee ballen in het veld liggen. Zeker daar waar de aanval plaatsvond. Ja, want die bal lag gewoon in het 16-meter gebied. De bal uh, bezit in overigens voor uh, Bruno Martins. Die speelt de bal richting Klaasie. Klaasie naar Flaar. Uh, uh, en dat zijn van Galen ook. En daar zijn de spelers ook van doordrongen. Terwijl er nu een hele goede bal komt van Klaasie richting Robben. Robben het 16-meter gebied binnengaat. En uh, een duwtje krijgt. En die bal nog uh, onder controle kan houden. En uiteindelijk gaat hij via het lichaam van Robben over de achterlijn. Ook dit was weer een mogelijkheid voor Oranje. Na een goede bal van Klaasie. Het is de laatste wedstrijd voor de openingswedstrijd van het Nederlands Elftal tijdens de WK in Brazilië. Waar echt wat op het spel staat, in ieder geval voor de tegenstander. Met andere woorden, het is wel een afrekenmoment. Je kan wel zien welke spelers dan in die heksenketel, overigens het is hartstikke stil nu. Ja. Maar in ieder geval in een voor de tegenpartij belangrijke wedstrijd overeind blijven. Ja, en ik uh, vermoed ook alleen al om die reden dat Van Gaal het gevoel heeft dat hij juist in deze wedstrijd dan extra goed moet opletten. Want daarna komen inderdaad nog Japan en komt nog Colombia, komt nog Frankrijk. Maar dan zit je in een andere fase. Robben onderschept een. Uh... Doeltrap van de doelman van de Turken. Dat doet overigens niet Robben, maar doet een van de Nederlandse verdedigers. Robben krijgt even verderop de bal. Zodat de Nederlandse al vrij makkelijk weer in balbezit kan komen. Nu loopt Vlaar zich eigenlijk wel zeg maar, dood aan de zijlijn. Omdat hij aan de rechterkant komt waar Jan Maat weg is. En hij geen kant meer op kan. Dan trapt hij de bal over de zijlijn. Dan komt er een Turkse ingooi. De Turken zijn eigenlijk nog niet gevaarlijk geweest. Zoals gezegd, Zillen is nog niet op de proef gesteld. Na een klein kwartier. Nu de bal naar de linkerkant. Opnieuw wachten dan in het centrum de aanvallers. Umut Bulut met name komt zich daar nu uh, melden. Krijgt assistentie ook van uh, Inam vanaf het middenveld. Maar er komt weer geen bal. Het is omzingelen wat de Turken doen. Het is misschien blaffen, maar het is zeker nog niet bijten. En het is tamelijk ontslachtig. En elke keer als ze dan... Drie paasjes van het doel van Nederland verwijderd zijn. Dan leiden ze balverlies. Sterker nog, daar waar de Turken niet paardig zijn... kan Nederland met een goede counter de boel direct gewoon gaan beslissen. Althans, op het tweede voorsprong komen. Omdat die ruimtes er liggen. Maar Nederland doseert en doet dat goed. Laat zich ook niet verleiden tot... Alleen de ballen heel snel naar voren spelen en een hele snelle counter spelen wil gewoon het eigen tempo blijven bepalen. En dat betekent dat je veel in balbezit moet zijn, maar wel op een goede manier. En daar is ook eh, erg op gewezen dat die bal in de lengte as gespeeld moet worden en niet in de breedte. Waardoor je in ieder geval een linie overslaat en veel directer komt bij bijvoorbeeld van Persie, Die er net niet bij komt. Dit doet Klaasje uitstekend. Maar uiteindelijk eh, komt die bal dan toch in Turks balbezit en wordt die teruggespeeld richting Kaya en ook richting Hasan Ali Kaldirim. En dan is het Kaja weer in balbezit. Halverwege de helft van de Turken. Nederland staat gegroepeerd opgesteld. En voor Turkije wordt het lastig om daar een opening in te, in te vinden. Misschien aan de rechterkant nu. Ja, daar wordt in ieder geval wel uh, gezocht naar mensen. Daar uh, komt de bal ook wel op het hoofd. Van uh, wie was dat? Gnul. De rechtsback die doorgelopen was. Die krijgt de bal zelf nog op zijn punt in het centrum bij Arda. Maar Arda heeft een uh, overtreding gemaakt. ik denk dat hij het spel gestaan heeft zelfs. Op het moment dat die bal weer doorgekopt En er komt een vrij schop aan voor het Nederlands. Al een meter of uh, 5, 6 buiten het strafschopgebied. En uh, die gaat Sillesse dat nemen. Sillesse die dus totaal nog niet in het hoofdstuk is voorgekomen. De keeper, de vervanger van vorm, die met een uh, blessure aan de pols moest uh, afhaken. Sillesse trapt de bal in de richting van Lens. Lens kijkt waar is mijn tegenstander, waar komt de bal. Winter komt er wel niet, maar de bal die wordt weggekoppeld voor de voeten van blind. Die hem dan probeert in te leveren bij Van Persie op het punt van het strafschopgebied, Maar die bal schiet er voorbij. Wordt opgevangen door Volkan Demirel Turken verdedigen. Art doen dat kort. Dat is link. Want uh, Oranje zat er fel op met Robben en ver. Maar de Turken kunnen weg aan de linkerkant. Aan de linkerkant, waar enige ruimte is. en waar Janmaat wat ver terugloopt. De bal wordt dan tegen het lichaam aangespeeld van Vlaar. Appel voor Hens, scheidsrechter. Die hebben we eigenlijk nog niet genoemd. De Portugese Benquerenza. die wijft dat weg. En dan een hele wilde trap van Turkije. Helemaal hoog en ver. Van Toprak. Balbezit dan voor Bruno Martins. Indi speelt de bal naar Blind. En dan draait Klaas, zoals dat heet. mooi open. Waardoor de ruimte aan de rechterkant is. en Janmaat in balbezit is. Nederland. Nog geen enkel moment in de problemen geweest. En we moeten eigenlijk ook een beetje heen prikken door de berichtgeving over heksenketel. De wedstrijd van de eeuw voor Turkije. En al dat soort geswets. Dit Turkije maakt op dit moment nog geen grote indruk. En dat ziet Nederland ook. Waardoor het omweg weg gaat naar de 0-2. Alleen Van Persie raakt de bal kwijt. Want glijdt weg. Bal weer opgepikt dan door Martens Indies. Zo krijgt de aanval van Nederland een vervolg. Maar inderdaad oogt de Turkije alles behalve goed. Misschien dat de plankenkoorts daar wel zit. En dat uh, Turkije misschien wel bezwijkt onder de... Zelf opgelegde druk, want die is toch wel weer enorm groot gemaakt. Gemaakt met name. Klaas die opent. Goede trap naar de rechterkant van het veld. Aanname Jan Maat op de borst. Moet de bal terugspelen nu naar Robben. Dat klinkt gek, maar Robben was even een paar stapjes teruggegaan. Omdat Jan Maat er overheen liep. En zo houdt Nederland nu heel makkelijk de bal op de helft van de tegenstander. Maar het is in die. Nou, Snijder, die heeft wat ruimte. Die kan er binnen draaien. Die kan schieten. Sneijder, Sneijder. Maait langs de bal. Robben wil hem nog een tikje geven. Lukt niet. Van Persie de lucht in. Van ja, dat zou kunnen. Van Persie maakt een overtreding even later tegen zijn tegenstander. Daar wordt hij denk ik terecht voor teruggefloten. Maar ik heb ook de indruk dat uh, Sneijder eerder uit balans wordt gebracht. Omdat uh, dat hij zelf wat doet. Dat moeten we in de herhaling nog maar eens gaan bekijken. We krijgen overigens, terwijl we nu naar rechts kijken, een herhaling van het al dan niet Hens moment van Vlaar. Nou ja. Niet? Nee, nee, nee. Op de zijkant van zijn lichaam. Oké, okay, prima. Uh, het is 0-1. Dat is nog altijd de stand. Robben. Is de man die scoorde, deed dat na acht minuten met een vrije schop waar iedereen zich bij de Turken op verkeek. En zoals ze zeiden, de 0-2 hangt gevoelsmatig eerder in de lucht dan de 1-1. Ja, messen op de schoenen, het zou een heksenketel worden. Tot nu toe gelukkig allemaal niet. Omdat Nederland, denk ik, iedereen meteen de mond heeft gesnoerd door het doelpunt van Robben in die achtste minuut. Die merkwaardige vrije trap, helemaal van de zijkant van het veld. Op een meter of 35 van de achterlijn. en Iedereen en alles, inclusief de doelman, verkeek zich erop. Dus die 1-0 voorsprong voor de Oranje bij het balbezit de hoogte van de middellijn voor de Turken met Kaya. Kaya speelt hem dan weer even terug naar Toprak. Maar dat is allemaal na elkaar spelen. De hoogte van de middellijn gaat hij weer terug naar Kaya? En Nederland scharniert mee. Heeft op dit moment geen problemen. Nu de bal diep gespeeld. Daar ligt misschien wat ruimte. Daar is een mogelijkheid om die bal binnen te houden. Voor Bulut. Die speelt aan de bal aan de linkerkant van het veld. Bal komt de hoogte van de penalty stip. Dit kan gevaarlijk worden. Schot uit de tweede lijn. Nee, goed doorgespeeld. Nee, te hard. En uiteindelijk... Over de achterlijn. Het was een aardige combinatie van de Turken. De eerste keer dat er een idee achter zat. Maar Arda Turun, Turan die kon er uiteindelijk niet bij komen. De speler van Atletico Madrid. En Fatih Terim. Ik zou gek worden van zo'n coach. Schud dan ook nadrukkelijk nee. En zoiets van wat doen jullie nu. Werkelijk waar. Dat zou nou echt een coach zijn waarvan ik zou zeggen. Nou bekijk het even lekker. Maar goed. De spelers schijnen gecharmeerd van hem te zijn. Ze maken verschillen. Ja, uh, bekijk het even lekker, hebben ze wel gezegd bij Galatasaray. Waar hij natuurlijk uh, clubcoach was, maar niet meer is. Nu uh, slechts nog bondscoach. Hij was, dat weet u, de trader dus van Snijder. Maar is dat niet meer. Dit was inderdaad een behoorlijke kans. Met name de opening van Mehmet Topal was knap gevonden. Maar iets te hard gegeven. De eerste keer dat Nelten misschien een beetje geschrokken is. Na 19, bijna 20 minuten. Balbezit voor Blind Blind heeft veel tijd nodig. en krijgt dan een tik mee. En gaat dat een kaart opleveren, ook voor de man die die schop uitdeelt? Dat zou maar zo kunnen. Is dat ook weer Topal? Die uh, gaat inderdaad op de bol geslingerd worden. Dat is niet Topal, dat is Adin. Nee, hij krijgt geen kaart. Hij uh, gaat wel echt even door. Ja, wel een mooi. de bal al Wel Een mooie heeft. reactie. De eerste die uit de koud sprong was Danny Blind. Oh, mooi. Die, die ja. zoiets had van: nee, hey, wat gebeurt er met mijn zoon? Flink ticket. Die valt overigens mee hoor, want ja, hij staat weer. Maar hij had een kaartje kunnen geven. Voorlopig houdt hij die op zak. En is er ook nog geen reden geweest om overdreven naar de borstzak te grijpen. Want echte duels zijn er nog niet geweest. Althans fysieke duels. Nu misschien wel een duel van man tegen man met Lens. Lens met Gornul gaat daar goed langs. Lens geeft die bal op de penalty stip en dan komt de goal. Nee, Sneijder die mist dan en dan komt die bal bij Lens en die staat dan buitenspel. Jongen, jongen, jongen, het krijgt Nederland een kans. Hè? En in principe had Nederland al lang op 2-0 voor moeten staan. Ja, en nou werd er gisteren op de persconferentie nog wel eens wat gevraagd over gewetensnood bij Kuit en Sneijder. Want wat doe je nou als je tegen Turkije enzovoort, en je moet hier de volgende dag weer komen trainen. Degene die de vraag stelde was een Turkse journalist, dat was een vraag die duurde twee minuten. Sneijder schoot hem tegen Van Persie aan het Ja, oh lekker. Ja. Er was een vraag die duurde twee minuten en toen kwam het antwoord van Vergaal of ze in gewetensnood kwamen en zei no. Ja. <laughs> en ik, Sneijder die heeft nu twee keer de kans gekregen om te schieten. Ik heb niet de indruk dat hij ze expres niet maakt. Maar het zal een merkwaardig vorm zijn als hij straks de 0-2 erin schiet. Want dan uh, ziet de wedstrijd er echt heel anders uit. Versterkende duel. Zo leek het althans. Maar zijn tegenstander van achteren heeft een tikje gegeven. dat levert dan de Turk in het van de middenlijn een vrije schop op. Scheidsrechter zegt rustig. Want hij heeft nu wel een paar momenten gezien dat het allemaal wat te fel was. Wil de kaart hem nog even op zak houden. Maar de vraag is hoe lang kan dat nog? Het is stilletjes in het stadion, hoor je het? Ja, en uh, ook aan de overkant. Kaya met het uh, balbezit uh, terwijl uh, Nederland een beetje jaagt. En dat doet men in ieder geval van vooruit goed terwijl uh, een slow-hemdklep komt. Uh, wordt die bal hard gespeeld? Te hard gespeeld? Of niet? Nee, die bal komt goed voor. En dan uh, krijgen de Turken wellicht een mogelijkheid. Vanuit de tweede lijn kan een schot komen en dat komt er niet. Sillessen pakt hem makkelijk omdat er veel te lang werd nagedacht over iets heel ingenieus. Maar Sillessen is er snel bij en knalt de bal naar voren waar een 2-2 situatie ontstaat. Waar Robbe een duwtje in de rug krijgt van Kaya. En Janmaat moet uiteindelijk trachten bij Touran de bal te pakken. Dat lukt uiteindelijk niet. Kaldidim in balbezit. En dan zijn de Turken over de middenlijn. En gaan ze wat nadrukkelijker richting Sillessen. Maar iets te nadrukkelijk zelfs. Omdat die bal helemaal in de handen komt van de doelman. Tegenwoordig van Ajax en het Nederlands zelf, tot dus in deze wedstrijd. Omdat vorm gisteren op de training een schot van Sneijder zo hard op zich af zou komen dat hij een blessure heeft aan de pols. Onzorgvuldig van Robben. Hij had van Persie kunnen bereiken. Van Persie die nog enigszins op een eiland staat. Waardoor Turkije kan overnemen. Merkwaardig trouwens om te zien zo even dat Sillis een keer probeerde om met een uh, doeltrap, een lange trap, niet een doeltrap, een lange trap uit de handen een uh, spits te bereiken. Dat doet Oranje toch niet heel vaak. Vaak is het wel opbouwen van achteruit. Maar nu zag hij blijkbaar de kans bij Robben die ja, door de lucht het wel verloor. Dat is allemaal niet zo merkwaardig als er maar een tegenstander in de buurt staat bij de bal ook wel weer kwijt. Maar uh, grappig om te zien. Uh, Balbezit voor de Turk inmiddels. We spelen een kwart wedstrijd. Oranje leidt met 1-0 door de vrije schop van Robben in minuut 8. Een bal die van ver kwam indraaien door iedereen. De keeper in kluis werd gemist. Zo zag het er allemaal wat onhandig en clumsy uit. Maar telde de goal even goed. Er staat het heel Dat dus met 1-0 voor. Het is balbezit voor de Turken achterin. Umer Toprak kan wat rondspelen. Daarmee krijgt hij steun van Adin. Speler van Trabzonspor. Die krijgt nog een duwtje mee van Lens. Die hem achtervolgt tot in de middencirkel. En dan eigenlijk ook alleen met de bal weer achterin. Bij Semikaya in dit geval kunnen inleveren. En dan begint het opnieuw via Toprak. Die heeft nu wel beweging gezien voorin. Dat moet al van Yilmaz zijn geweest. Yilmaz komt bij de bal. Geeft hem aan de rechterkant mee aan Arda. Die zal dan een voorzet moeten geven. Die komt helemaal bij de cornervlag aan de rechterkant van het veld uit. Draait weg nu van Martens Indy die hem schaduwt. Dan gaat de bal terug naar de zijkant. Gunil komt zich nu melden. Dat is dus de rechtervleugelverdediger. Zo wordt het daar wel heel druk. En denk ik dat uh, Arda nu wel heel makkelijk een vrije schot krijgt. Na een duel met Martens Indy. Die daar ook nog geel voor krijgt. En daar zelf ook niet zoveel van lijkt te begrijpen. En Ik eerlijk gezegd ook niet of ik heb iets over het hoofd gezien. Maar volgens mij is dit een duel waarbij Martens Indy niet zoveel schuine streep niets verkeerd doet, maar de herhaling moet we uitsluitsel geven, want de grensrechter heeft het gezien... En op appel van de grensrechter heeft de scheidsrechter gezegd ik geef een vrijschop. schop. Nou in de laatste minuten zat ik me er al een beetje over te verwonderen. Maar ik denk dat de scheidsrechter heel langzaam de home referee gaat worden die wij reeds bevroeden. Hij steekt nu wel een hand uit hoor. Maar het is niet die er zijn tegenstander wel op. Dat, ja. dat is wel een vrij schop. Vindt geen geel. Nee, geen geel. Nee zeker niet. Maar goed uh, laat maar even afwachten. Ik heb het idee dat er uh, wat meer overtredingjes uh, worden uitgelokt. Overigens was het straks niet Danny Blind die opsprong bij die rassure. Maar was het wel degelijk fout Maar beide hebben inmiddels uh, zo'n uh, kaal plekje bij de kruin. Uh, nu de vrije trap uh, waar een gevaarlijk moment uit gaat komen. Bal komt de hoogte van het 16 meter gebied. Dat is het zilligste die hem niet kan pakken. En die bal die, uh, gaat ternauwernood naast het doel. Een uh, bijna vergelijkbare situatie waar het niet dat er nu een voet aan zat. En uh, die voeten voorkomt. Dat uh, de bal in het doel gaat. De Turken krijgen de eerste corner. En uh, datgene wat eerst doods was krijgt nu weer uh, levensvoetbaarheid. Uh, want uh, het geluid klinkt weer op bij de eerste corner van Turkije. Turkije is wat hersteld lijkt het van de klap die het kreeg. Met de 1-0 achterstand na 8 minuten. Dan komt de hoekschop. bal wordt weggekopt. Let hangen. Gaat wel of niet tegen hun hand. Turkije appel voor hen. Scheid zegt: speel speelbaar door. Want een hand en een bal, dat hoeft niet een strafschop te zijn. Dat moet wel wel expres gebeuren. Dat was blijkbaar niet het geval. Dan komt de bal opnieuw. Wordt weggekopt door Oranje. Dat nu toch ineens in de piepzak zit. En onder druk komt als de bal opnieuw over de achterlijn gaat. En een hoekschop oplevert voor de Turken. Na 25 minuten ruim. Nog altijd een voorsprong voor het Nederlands elftal. Maar plotseling kraakt het wat achterin. Bal voor bij de eerste paal laag. Wordt weggekopt door Vlaar. Over de zijlijn. De Turken moeten genoeg nemen met een ingooi. Een ingooi op een meter of 5, 6 van de achterlijn. Kijken hoe Nederland door deze fase heen komt. Dit is zo'n moment waarvan je kan verwachten dat de Turkije probeert door te dringen tot achter Sillessen. Want bijna iedereen, behalve de keeper, staat nu in of rond het 16 meter gebied van het Nederlands Elftal. Die bal wordt voorgegooid. Dan is Robben er niet snel genoeg bij. Bal daardoor niet weggewerkt. Staat er wel of niet iemand buiten spel? Gaat het Arda worden, Arda Turan? Maar die mist. En er zit nog net een uitstekend voetje tussen. Het voetje was van Lens volgens mij... Die uh, helemaal mee terug was gekomen. En zo wordt erger voorkomen. Maar de derde corner van Turkije staat op papier. Ja en dat betekent dat uh, in zo'n korte tijd de Turken het Nederlands zelf dan nu echt even met de rug tegen de muur hebben gekregen. In deze fase van ongeveer na een kwart wedstrijd. Bal komt voor. ze blijft staan. Bal wordt weggekopt. Zonder heel veel problemen door Vlaar wordt opnieuw ingebracht. Dan weer weggekomen door Martens Indi. Dan moet snijden de lucht in. Die heeft natuurlijk geen schijf. Van kans komt de bal weer terug. Maar komt dan voor de voeten van Lens. Die loopt nu met ballen al het straf uit aan de zijkant. Dat lukt. Om zelf nog een tegenstander ook. Moet dan de bal terugspelen op de keeper. Onder druk van uh, drie Turkse tegenstanders. Sillessen trapt. Maar ter hoogte van de middenlijn is die bal weer voor de Turken via GNU, Die de bal weer naar voren legt. Met het hoofd. Op het hoofd van Martens Indi. Die komt hem weer de andere kant op. Zo is het ook nee. chaotisch. Geen buitenspel. Omdat uh, Arda de bal heel slim zelf meeneemt. En dan schieten de handen van Sillissen. De liepen er van de Turken twee buiten spel. Arda leek dat te zien. Ja. En dacht, dan ga ik er maar zelf met de bal vandoor. Het schot was niet krachtig genoeg, maar het is wel... Opnieuw een teken aan de wand dat de Turken in het tijdsbestek van 4 minuten. 2-3 mogelijkheden krijgen en drie hoekschoppen. Ja, waarom riep het ik buiten het spel? Omdat Oemo Boulout wel erg in de lijn liep. Waar ook Arda Touran op afging. Dus dat, dan leidt dat toch wel af. Maar laten we even gaan kijken wat Nederland doet. Nederland countert. Nederland countert via de rechterkant van het veld. Komt die wel voor en die gaat er uiteindelijk net niet in. Want ook dat scheelt weinig op de inzet van Ver, die uh, opeens uh, daar helemaal opduikt. En via de voeten van Demido gaat de bal over de achterlijn. Zitten we in een buitengewoon vreemde fase van de wedstrijd. Waarin beide ploegen even naar de controle zoeken. Maar allebei in ieder geval op, op jacht zijn naar het maken van een treffer. En dat maakt het alleen maar interessant. Vlaar is mee bij de hoekschop. Martens Indy is mee bij de hoekschop. Ver. Ook hij is lang. Dan komt Klaasje mee om de doelman in de weg te lopen. Dat lijkt me met die lengte het maximaal haalbaar. Ook de hoekschop van Robbo. Kom, op de tweede paal wordt gekopt. Omdat de keeper eigenlijk helemaal mis zit en geen idee heeft wat er gebeurt. Het is Lens, denk ik, die kopt bij de tweede paal. En die komt de bal er wel vrij ruim over. Maar het merkwaardige is dat die keeper. Ja, die heeft volgens mij echt geen idee wat hij doet. Die ziet een bal komen, die wil er naartoe. Die bedenkt zich, doet een stap terug en is dan totaal uit positie. En dan komt die bal iets beter op de pan van Jermaine Lens. Dan staat het 2-0. En uh, Heeft Turkije er een groot probleem bij? Nu loopt het goed af, zoals het eerlijk is. Eerlijk, ook aan de andere kant dus zo even een paar keer goed is afgelopen voor Nederland. Bij de mogelijkheden die de Turken met name via Arda de aanvoerder kregen. 0-1, dat is het nog altijd in Istanbul. Dit is uh, eigenlijk de interessante fase waar je als coach het een en ander uit kan halen. Na ruim een half uur, Nederland nog steeds op een 1-0 voorsprong. Kan Nederland controle houden of komt Turkije op 1-1. Het is dat Vlaar daar goed tussen zit. En dat hij goed uitverdedigt waardoor de bal nu komt bij blind. Maar weer was Turkije in de buurt van het 16 meter gebied. Martins Indy richting Blind. Die wegwerkt met zijn rechtervoet. Dat is het uh, van Persie die de bal niet onder controle kan krijgen. Snijder glijdt wat weg, maar kan de bal dan wel onder controle krijgen. Martins Indy wordt opgejaagd, raakt de bal kwijt. En dan is het Vlaar die ertussen zit. Vlaar die er nog een keer tussen zit. Het is nu echt uh, dat het net goed gaat. Maar het gaat direct een keer fout. Komt de bal voor. Maar dat is een hele slechte bal van uh, Arda Touran. Waardoor uh, Nederland te snel uitkomt. Uh, het gebaar van Robbie is tegen ver. Maak meters, maak meters. En dat is de kracht van die speler die tegenwoordig in Engeland speelt met Norwich. De bal bezit nu. Voor Robben, Robben naar Ver. Ver terug eventjes. En dat is de van de middencirkel Klaasie. En die draait eigenlijk altijd automatisch goed open. Ver is inmiddels gestruikeld over een slecht stuk van het veld. De avond van Oranje loopt door. Via Blind en Snijder aan de linkerkant van het veld. Ik dacht even dat Ver geblesseerd raakt. Dat blijkt niet het geval. Klaasie en Snijder spelen elkaar de bal toe. Snijder gaat schieten vanaf 25 meter. Recht in de handen van Volkan Demirel. De doelman die die in het dagelijks leven zo graag juist zou verschalken. Want die speelt bij Fenerbahce zoals u weet. Zoals u misschien weet overigens. Die kans van zo zo'n van de Turken komt dus na geknoei van Martins Indy. Die namelijk gaat lopen met een bal met de tegenstander in zijn nek. Waar het gewoon absoluut niet kan. En het wordt uiteindelijk weer zeg maar, op het droge getrokken tot twee keer toe door Vlaar. Waarvan je net zegt, die zit er tussen en die zit er weer tussen. Tot nu toe zit Vlaar al 29 minuten lang werkelijk overal tussen. Want dat is met afstand en voorsprong de beste verdediger die we op dit moment in het veld hebben staan. Klopt. Terwijl er een overtreding nu is van Nederland. En halverwege de helft van Oranje op de middenas van het veld Turkije in een vrije trap. Kreeg ik net even naar de reactie van Van Persie op dat zwakke schot van Snyder. Van Persie draaide eigenlijk zijn hoofd af. Wilde net geen wegwerpgebaar maken. Deed zijn hoofd even in zijn shirt. Zo zijn neus te bedekken en was toch een beetje teleurgesteld dat hij niet werd bereikt. En dat Sneijder op dat moment voor eigen succes ging. En het was een succes wat hij niet kon bewerkstelligen met een heel zwak schot. Nu de Turken met die vrije trap. Veel mensen net 2, 3 meter in het 16 meter gebied. ver wordt gekopt en die wordt helemaal misgekopt door, uh, door Kaya. Maar dan schijnt die bal toch uh, beroerd te zijn door iemand. Wij zitten vrij hoog moet ik zeggen. Mogen ze wel zeggen heel erg hoog. Maar de corner is er in ieder geval, dat kunnen we goed constateren. De vierde voor de Turken in een kort tijdsbestek. Ja, als het hier uh, nog grimmig zou worden, zitten we niet alleen vrij hoog, maar ook vrij veilig. Dat is het goede nieuws. Voorlopig redden we ons er wel mee. Als we van beneden gaan afbreken. Ja, maar, ja, nou, dan komen we vanzelf nee. lager te zitten. Hoekschop voor de Turken, weggekomen de eerste paal van Persie. Geen enkel probleem. Die Turkse hoekschoppen zijn tot dus niet het grootste probleem geweest... Nu moet Oranje wel zorgen dat het eruit komt. Dat gebeurt ook nu. Nou blijft ver weer hangen. Die moet alweer worden weggeduwd. Loopt er nou eens uit. Want nu komt de bal meteen weer terug. En zit je meteen weer in de problemen. Vlaar moet de lucht in. Bal half weggekopt. Let hang op het strafselgebied op de rand. Dan wordt er geschoten van afstand van 20 meter. Dat wil tenminste Topal wel doen. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Wordt hij opnieuw ingebracht naar de zijkant. Komt via Arda voor. Dat is een knappe actie trouwens. Maar dan staat er weer niemand daar waar de bal neerploft. Zeg maar tussen de rand van het strafselgebied en de penaltystip. Zo doen de Turken zichzelf een beetje tekort. Ver nu met een paas naar de rechterkant naar Janmaat En kijken of Oranje weer eens naar voren kan. Want dat is er de laatste tien minuten toch wat minder van gekomen. Ja, Ver bevalt me trouwens ook goed. Die, die verzet veel meters, dat weten we van hem. Staat voor hem eigenlijk aan een vreemde kant. Omdat hij een rechtsbener is, staat hij tegenstelling tot de ander. Staat hij aan de rechterkant van het middenveld. Hij speelt bijna altijd aan de linkerkant. Nu een goede bal van Snyder. En dan wordt er uiteindelijk gevlacht en gefloten voor buitenspel van Lens. Goede bal binnenkant weggestoken. En het was een absolute mogelijkheid geweest... Voor de Oranje, omdat er dan uh, een situatie zou zijn ontstaan waarbij Robben en Van Persie slechts met twee verdedigers geconfronteerd zouden worden. Maar het is een als situatie. Het ging dus net niet door. De Turken bouwen weer op. Het Nederlands elftal plooit een beetje terug richting de middellijn. Om daar de Turken op te vangen. De Turken nu met een lange bal naar de linkerkant van het veld. De Turken met uh, Robben bij zich. Uh, Robben zit daar uh, dichtbij. Maar uiteindelijk kan die combinatie toch worden ingezet. Komt de voorzet, maar uiteindelijk wordt hij weggewerkt door uh, Martins Indy. En dan uh, moet de snijder proberen erbij te komen. Dat lukt ook niet, want uh, het balbezit is dan uh, voor Topal. En naar de linkerkant uh, de opening wordt doorzien door Jammaat En dan gaat Jammaat uh, vandoor, terwijl Robben nog een tikje krijgt. Is uh, misschien de ruimte. De ruimte met Ver, ter hoogte van de middencirkel. Ver, robben op snelheid. Die moet nu de bal meekrijgen. Daar zit een Turks been tussen. Dat loopt dus weer voor de Turken goed af het been. Van de linksback Hassan Ali. Terwijl nu Van Persie zijn tegenstander opjaagt. Die heeft dat laat in de gaten, denk ik. Maar er komt een vrij schop. Omdat Van Persie hem een klein duwtje in de rug heeft gegeven. Daarmee kunnen de Turken even opgelucht ademhalen. 32 minuten, bijna 33 onderweg. 0-1 de stand. In Istanbul, Robben scoorde. Er komt geel nog. En dat is, denk ik, voor uh, de overtreding. Ja, of voor ja. de overtreding op Robben denk ik. Die dat, het begin dat, was dat van is de aanval. Ja, dat is een, Want die ging gelijk. er wel vrij hard door. Ja. Daar krijgt hij een gele kaart voor. Tweede gele kaart in de wedstrijd. Nadat Martis Indi dus zo even. Ook al op de bom werd geslingerd in een uh, duel waarin het ja, niet overdreven gemeen het is. Wel wat feller en agressiever geworden is in de laatste 10 minuten. Er zit uh, energie in het duel, er zit dynamiek in. Het is spannend, het is niet altijd even goed, maar dat hoeft ook niet. Terwijl de in nu openen met een diepe bal wat de rechtsback Gunniel helemaal doorgelopen was, maar niet bij kan. Het Nederlands al heeft het een minuut of 10 best lastig gehad. Heeft uh, wat met de rug tegen de muur gestaan, wat corners en vrije schoppen moeten incasseren. Maar om ze nou te zeggen, goh wat is, Sillissen ze onwaarschijnlijk op de proef gesteld. Nou nee, dat ook niet. Dus uh, ja... Het gaat tot dusver eigenlijk allemaal wel redelijk zoals het zou moeten gaan. Maar ik kan me voorstellen dat je als coach liever wil dat je altijd wat verder van zijn eigen doel blijft. Uh, opmerkelijk vind ik dat de Turken op het middenveld niet wat meer druk geven. Omdat Nederland met de punten achter staat en Fer uh, en Snijder op het middenveld wat wijd uit elkaar staan. Zouden daar de mogelijkheden voor de Turken zijn. Maar men kiest veel eerder voor uh, de lange bal. En uh, in een soort uh, ja, poging om iemand voorin te bereiken. Snijder krijgt een tik, uh, kan de bal uh, wel geven naar Fer. Dan zijn er twee overtredingen achter elkaar waar de er niet voor fluit. Waardoor er een mogelijkheid ontstaat voor de Turken met Bulut. Komt daar de treffer? Nee, er komt geen treffer. Maar hij kan twee keer, hij moet twee keer fluiten voor een overtreding. En hij doet het niet. Ik heb het idee dat Robbe daar iets van uh, gaat zeggen tegen de scheidsrechter. Twee keer scheids en hij heeft volkomen gelijk. Overigens wordt uh, de kans, uh, als je dat zo mag noemen, verijdeld. Opnieuw door Vlaar, die ja. namelijk heel goed naar de bal blijft kijken. Zich niet in de luren laat leggen door schijnbewegingen van zijn tegenstander. Dat levert al de Turken nu wel een hoekschop op. Maar het schot op doel dat men in gedachten had, komt er niet. Alle uh, seinen staan weer op rood en alle posten zijn bewand. Als de hoekschop van de Turken voor het doel komt, weer laag bij de eerste paal. Wordt half doorgekopt, weggetrapt dan door Klaas hier op de kop van het strasshopgebied. Dat was dan de meest vooruitgeschoven pion, want ja, de kleinste zijn dus niet zoveel waarde als koppen. Maar de bal belandt op een Turkse helft waar geen Nederlander te vinden is. Daar schokt nu wel Robben naartoe. Maar daar staat uiteraard ook al een van de Turken. Dat is een van de verdedigers. Semi Kaja die trapt de bal weer naar voren. Daar wordt hij weggekopt door Vlaar. Maar het valt me wel op dat de laatste 10, 12 minuten de ballen die door Oranje worden weggekopt. Op het middenveld wel weer vrij snel ten prooi vallen aan Turken. Ja klopt. Uh, Bulut heeft de mogelijkheid om het 16 meter gebied binnen te gaan. Daar zit Klaas hier goed bij. Sillissen die in zijn tweede uh, interland staat, één uh, keer vriendschappelijk bij Indonesië uit. Die wordt uh, wat meer op de proef gesteld door zijn eigen verdedigers. De, omdat hij steeds ballen teruggespeeld krijgt. Dan door aanvallers van Turkije. Terwijl een uitstekende interceptie is nu te hoogte van de middellijn. Lens een 3-3 drie drie situatie. Slechte bal van Lens. En daar zal uh, Van Gaal denk ik buitengewoon ontevreden over zijn. Nederland heeft al een kans op 5-6 gehad om de wedstrijd af te counteren. Maar de onzorgvuldigheid in de eindpaas die ontbreekt. Of de zorgvuldigheid moet ik zeggen. En, en daardoor blijft Nederland nog steeds op die wankele 1-0 voorsprong staan. Bal zit voor Turkije via de rechterkant ingooi voor Gundul, Want uh, dat is waar de paas van Lens die dus mislukte, uiteindelijk eindigde. Die gaat dat uh, behoorlijk en doen richting de middenlijn zelfs. Dan gaat uh, Bulut de lucht in. Die we dan eigenlijk nog niet echt in het hoofdstuk hebben gezien. Bulut, net als Yilmaz trouwens. De twee aanvallers bal terug naar Sillissen. Yilmaz loopt nu door. Sillissen niet in de war. Nou ja, misschien toch een beetje. Want hij trapt de bal buiten het bereik van Snijder en Robben. Die nog aan de linkerkant stond. Weer over de zijlijn, zodat er opnieuw een ingang komt voor Gundul, de rechtsback van Fenerbahce. Ja, een uh, bal die nu gegooid wordt naar de rechterkant van het veld. En ik zit even te kijken naar Martins Indy die natuurlijk toch met de handrem erop moet spelen. Nu in een duel is met uh, Arda Turan en de bal rustig terug kan spelen. Maar ik denk dat hij eruit gaat in de rust. Omdat uh, als je een tweede gele kaart krijgt, dus rood in deze wedstrijd, dan uh, mis je de eerste wedstrijd op het WK. En dat lijkt me het uh, onnodig nemen van risico. Dus ik neem aan dat daar straks wel wat aan gebeurt. Uh, de bal nu voor Jamma, 10 meter over de middenlijn. Speelt de bal naar Klaasie. Klaasie met een bal uitstekend. Nee, komt er net niet richting Snijder, Maar daar zat een idee achter. Zoals er bij iedere bal van Klaasie vanavond een idee achter zit. Met Robbe. Robbe van Persie. Van Persie eindelijk een keer in balbezit. 10 meter buiten het gebied. Robbe wil de bal achter het standbeen doorspelen richting Blind. Lukt niet. En dan is de overname van de Turken op eigen helft. Maar de bal van Toeran komt tegen het lichaam van Martins Indy. Nederland nu weer een mogelijkheid om te counteren. Aan de linkerkant van het veld met Van Persie. Van Persie geeft die bal voor. Gaat in het lichaam uiteindelijk die bal van... Ik denk dat de... Het uh, toprak was, maar ik weet het niet, 100% zeker. Bal in ieder geval over de zijlijn gespeeld. En het balbezit voor Blind, middels de inworp richting Martins Indy. Het goede nieuws is dat het Nederlands met met nog altijd de 1-0 voorsprong door de goal van Robben. Wel in de laatste 5-6 minuten weer balbezit heeft. En wat adem kan halen, vooral de helft van de tegenstander te vinden is. Hoewel nu de bal terug moet naar Sillissen. Maar dat haalt in ieder geval het ritme even uit de Turkse aanvallen. Het ritme dat het toch echt even geweest is met een serie hoekschoppen en relatief gevaarlijke momenten. Nu Van Persie weer. Na goed werk van ver in balbezit gekomen. Robba aangespeeld aan de rechterkant. Robbe begint aan de dribbel. Draait naar binnen. Dat zullen ze nog hier wel weten. Robbe schiet. Oef. Hij schiet hem een meter over. Dat zijn klassieke Robert dribbeltjes zoals de hele wereld dat weet al jaren. Maar de linksback van de Turk heeft het volgens mij nog nooit gezien. Maar hij kan hem in extreem eens maken omdat Janmaat die 50 meter wil overbruggen om buiten om te komen. Hè? En die ruimte dus creëert die, wel, die men weet dat hij nodig heeft. Maar aan de andere kant, eh, je moet daardoor ook, je, je... Moet, je... moet als verdediger ook mee Absolut. met de man die komt. Maar er staan twee Turken bij en ze hebben allebei eh, Robber geen strobreed in de weg gelegd om inderdaad te binnen te trekken. Maar je hebt helemaal gelijk, want Janmaat doet daar uitstekend werk. Zoals Jan Maat laten we dat dan ook maar wel eens hardop zeggen. ons onwaarschijnlijk goed bevalt in deze kwalificatiereeks. Want uh, hij heeft uh, geweldig gepresteerd. Door. Een, en, een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. En hij geeft meer uh, bruikbare voorzetten dan de gemiddelde rest buiten. Ja. Want ik heb me erover verbaasd. Ik heb hem bij Heerenveen in de beginfase gezien. En toen wist ik niet eens of hij goed genoeg was voor Heerenveen 1. En hij heeft die stap gemaakt. Hij heeft de stap naar Feyenoord gemaakt. En is een volwaardig international. Met veel rust aan de bal. Met enorm veel loopvermogen. Goede voorzet. Voorbeeldige inzet. Dus wat dat betreft uh, zullen anderen voor die positie. en Van de Wiel die bijvoorbeeld heel veel speelt nu bij Paris Saint-Germain. Het heel moeilijk krijgen om over Van Rijn en Verhaag nog maar te zwijgen. Balbezit in ieder geval voor uh, de Turken. De hoogte van de middencirkel. Waar een bal nu wordt gegeven naar de linkerkant van het veld. Naar Calderim. Calderim komt met een voorzet. Dan komt hij. En dan gaat hij. Oh, wat slecht gekopt. De boelhoed. Die eigenlijk te snel in de lucht is. En op het moment dat hij die bal met het hoofd raakt. Alweer neergaande beweging heeft. En dan de precisie natuurlijk mist op een buitengewoon goede voorzet. Maar hij is qua timing zit hij mist, Bulut. En uh, daardoor Schiller ze geen probleem. Slechts een doeltrap voor uh, de doelman van Oranje. We spelen bijna 40 minuten. Nederland leidt nog steeds door het doelpunt van uh, Robert dat merkwaardige doelpunt in de achtste minuut met 1-0. Ik denk dat Oranje blij moet zijn dat Bulut op dit moment de derde spits bij Galatasaray is achter Jilmaz en Drogba. En dat hij niet zo vaak speelt. Vier invalbeurtjes pas dit seizoen nog geen goal gemaakt. En dat betekent dat als je zo'n kans krijgt dat je hem misschien ook wat eerder laat liggen. En dat deed hij dus. Want dit was echt een hele grote kans. De grootste van de Turken. Klaas inmiddels aan de andere kant. Oh wat een ruimte zegt nu voor ver om te schieten. Maar wat heeft hij een ruzie met de bal die... Die hij niet onder controle krijgt pas na een pirouette. In ieder geval in het bezit van oranje houdt. De vaart is er wat uit. Komt nu toch nog een voorzet in de richting van Van Persie. Snijder vanaf afstand. Oh! oh! Die schiet hem een halve meter na. Ik zie hem er zo in. Ik zie zo in. En ineens uit de lucht een volley zoals je... Nou ja, dat zijn van die schoten waarvan wij altijd zeggen. Je moet er een klein beetje geluk bij hebben. Dat is natuurlijk niet zo. Want je moet het gewoon kunnen. Het is een kwestie van kwaliteit. Maar hij schiet hem vanaf een meter of uh, 20, 25. werkelijk Met grote snelheid. Kiezel hard op het doel. Maar het scheelt dus een nou ja, half meter. Ja, vanuit de hoek erbij zit uh, lijkt hij er zo in te ja. gaan. Maar ik zie op het scorebord dat het niet het geval is. Mooie kans. Ja, dus uh, hebben de Turkenbal bezit. Uh, Ter hoogte van de middellijn. Nederland uh, zet weer wat pressie. Klaas, uh, die maakt dan geen overtreding. Terwijl er wel om uh, wordt uh, gemekkerd. Zeg maar. Dan Blind. Terwijl er ook weer hard. Dat is absoluut geen overtreding van Blind. Dat is Blind ingaan van de tegenstander. En dan krijgt Blind ook de gele kaart. Dat betekent dat ook hij moet gaan oppassen. En... Uh, in ieder geval moet voorkomen dat hij uh, niet een schorsing gaat oplopen voor uh, de, het WK. De overtreding uh, werd begaan uh, tegen Topal. Maar ik vond dat Topal er ook fel in ging. Twee heren met het been uh, naar voren. En uiteindelijk uh, kijken wat er daadwerkelijk gebeurt. Nou, nee helemaal niks. Ik bedoel, ja. Als er nou één verdediger is die altijd alles op techniek wil oplossen is het Daily Blind. Ja, ik vind het en dan dan zit je, je er ook wel eens naast. Maar nee, dit uh, was geen geel wat mij betreft. Hij krijgt hem wel. Dat maakt dus allemaal niet uit, maar een rode wel. Balbezit voor de Turken. Vrij schop ze op zijn post. Bal gaat ruim naast, buiten het bereik van welke aanvaller dan ook. Want nogmaals voor de duidelijkheid gezegd om de zin van zo even ietsje te vervolmaken. Een gele kaart en iedereen die op scherp staat, dat is totaal niet meer belangrijk nu. Maar een rode kaart, of dus twee keer geel. Als je hier van het veld wordt gestuurd, dan ben je gewoon geschorst voor het wereldkampioenschap straks voor een wedstrijd. Of als je met rood van het veld gaf, misschien zelfs voor meer. Dat kan allemaal. Denk aan Rudy, die ooit ja. tegen Macedonië heel verstandig deed. Dus daar moet je wel een beetje voor uitkijken. Sillen ze de doeltrap. De klok bijna op 42 minuten. En het zelfde nog altijd op 1-0 voor in Istanbul. En hier fluit hij dan weer niet nee, voor. Nee, nee, nee. nee. Het, van het, zijn, het zijn van die kleine dingen. Ik, ik vermoed straks ook wel een dingen voor Turkije. Nee, maar... Het, het, het, hangt, het hangt gewoon een beetje in de lucht. Uh, je, je merkt het gewoon aan kleine dingetjes. Maar oké, okay. voorlopig staat Nederland uh, op een enorm voorsprong. Uh, en laten we hopen dat dat uh, zo blijft. Terwijl er nu een bal wordt gespeeld en dat naar mijn idee buiten spel is. Maar Boedot in plaats van uh, te gaan scoren en omdraait, uh, eigenlijk als laatste man de bal uitverdedigt achter de defensie. Terim staat weer te gebaren van wat doe jij nou? En ik heb het idee dat Bulut zelf ook denkt, ik deed iets niet goed. Ik geloof niet dat je dan hoeft te wachten op een coach die dat ook nog een keer onderschrijft. Is het balbezit voor Nederland met Blind. Blind moet oppassen en draakt raakt uiteindelijk de bal niet als laatste aan, zegt de scheidsrechter. De bal gaat over de achterlijnen, de Turken gaan protesteren. En dan loopt de Portugese scheidsrechter daar in ieder geval voor de vorm even naartoe. En zegt ik wil dat niet meer hebben. En ook die wisselspeler die mag er niet meer van zeggen. In ieder geval is de doeltrap voor Sillissen. Spelen we nog ruim twee minuten officieel in deze eerste helft. Met die 1-0 voorsprong voor Nederland. Het is een eerste helft geweest met een vrij groot potentieel aan verhalen. Los van het doelpunt. Maar de Turken hebben zich teruggeknokt in de wedstrijd waar Oranje echt even van in de war is geweest. Maar dat lijkt er eigenlijk wel weer uit voor het ergste. Nu uh, krijgt het Neel zelf al een vrij halverwege de Turkse helft Robben Robbe in het duel verstrikt raakt met zijn tegenstander die hem daarbij iets te nadrukkelijk vasthoudt. En het Neel zelf al op de plek, bijna waar Robben zo even stond. Nou ja, zo even in de achtste minuut toen hij scoorde, een vrij trap mag nemen. Dat doet hij nu in de hoop dat Martens Indy erbij kan komen. Dat lukt niet. Die bal wordt uitgelegd door de Turken. Oppassen Robben nu, want er komt de counter aan. Robben laat hem hoeven in de lucht. Maar de vlag lemt naar beneden. En uh, als de vlag naar beneden blijft, mag Yilmaz door, maar speelt hij de bal te ver voor zich uit, waardoor Sillense zich erop kan werpen. Dit was eigenlijk de grootste Turkse kans van de hele wedstrijd. Maar wordt onwaarschijnlijk slecht uitgevoerd. Nadat Robben dus wel heel onhandig de bal verspeelt. En dan komt hij wel aan de andere kant. Dus nu Lens weg. In de slotfase van de eerste helft komt de bal weer bij Robben. Die daar alweer is. Maar die uh, kan er net niet bij komen dat de Turken uitverdedigd is. Even wat chaotisch. Snijder heeft de bal op het middenveld gekregen en geopend naar de rechterkant naar Jan Maat, zodat Neel zelf toch niet het balbezit bezit Een waardige minuut uh, nu ja. met Nederland opeens uh, richting het 16 meter gebied. Uh, we hebben van Persie nog niet in de wedstrijd gezien. Overname van Klaasie. Van Persie heeft het moeilijk. Staat uh, inderdaad op een eiland. Krijgt weinig ballen goed aangespeeld. Ook deze van Snijder is niet goed. Overname dan van de Turken met Hilmas. Hielmas wordt uitgesloten vanwege het feit dat hij net die kans miste. En nogmaals, ik denk dat het buitenspel was op het moment dat hij hem aannam. Maar goed, van uh, minder belang. Nu een bal gegeven, komt hij daar. Maar dan, oh, want die mist uh, zelf, de wist, wist hem weer. En ik zie een paar Chinezen bellen op de tribune. Want het uh, publiek begint nu ook te joelen. Want het is, uh, het is bijna alsof hij het expres doet. Maar neemt van mij aan een gebrek aan kwaliteit. Hij maakte de vorige jaar toch 24. en ja. het jaar ervoor, toen uh, speelde hij nog bij Trafelsport trouwens. Als hij topscorer van Turkije maakte hij dit 33. Dus hij weet volgens mij wel of wat doelpunt te maken is. Maar uh, nu even niet. Hiddink heeft altijd gezegd, als je nou een moderne, professioneler aanvaller moet aanwijzen, dan is het hij. Dan is hij het, maar daar blijkt dan vanavond inderdaad er niet zo heel veel van. En dat komt in Nels wel niet slecht uit. Slotseconden van de eerste helft lopen als Dely blind ingooit. En Van Persie in veldduel probeert om de bal onder controle te krijgen. Dat wel even lukt, maar uiteindelijk toch de bal kwijtraakt. Maar dat maakt niet zo heel veel meer uit, want het is rust. Hectische eerste helft, voldoende gebeurd. Het was leuk, het was, was aantrekkelijk. In zelf wel de enige ploeg die scoorde Robert deed dat in de achtste minuut. Het is 0-1. En straks ook de tweede helft in zijn geheel met Bas Tiggeler en Jack van Gelder. Mark van Hintem is hier in de studio. Mark, goedenavond. Goedenavond. De um, gebruikelijke analyse van jou bij het Nederlands elftal. Wie is beter eigenlijk, Nederland of Turkije? Ja, Nederland is beter. Ze krijgen ook uh, voldoende kansen. En hadden eigenlijk al uh, drie of vier doelpunten moeten maken. Maar Nederland laat Turkije wel in de wedstrijd komen. dat ook 2-0, 3-0 ja, moeten zijn eigenlijk? Ja, zeker. Kijk, in, in het begin scoorde je al natuurlijk uh, vrij snel... Wat natuurlijk fantastisch is... om uit tegen Turkije al, al snel een doelpunt te scoren... waardoor je ruimte krijgt. Zij begonnen heel defensief te de turken. Maar na dat doelpunt moesten zij natuurlijk de stellingen verlaten. En uh, kreeg Nederland nog veel meer ruimte... om um, ja, eigenlijk rustig uit te voetballen. Jij was verbaasd he, over dat defensieve begin van de Turken. Ja, onvoorstelbaar. Als je in een uitverkocht stadion... Uh, met, met 50.000 uh, dolenthousiaste Turken speelt... dan probeer je in ieder geval het eerste kwartier... vol erop te vliegen. Uh, voor te zorgen dat je... Dat je Nederland moeilijk maakt hè, en het publiek achter je krijgt. Uh, ik heb ook weinig overtredingen gezien van de Turken. Maar ja, wij vergissen ons soms in, uh, in het Nederlands Elftal. Want het Nederlands Elftal is in het buitenland zo ongelooflijk groot. Uh, elke tegenstander is zo bang van dit Nederlands Elftal. Uh, ja, dus hebben wij jij, eigenlijk dan geen van. Aan, jij denkt dan aan een groot ontzag van de Turken voor Nederland? Absoluut. Ja. absoluut. Ze waren doodsbang. Ja, en Dat nog... ze dan niet aan overtredingen toekomen eigenlijk. Heeft dat ook te maken met het spel van het Nederlands elftal? Gaat dat dan te snel voor de Turken? Ja, maar dat komt ook uh, als jij het Nederlands elftal heel veel ruimte geeft om te voetballen, dan uh, ja, dan word je geslacht. Kijk, en uh, ze hebben een fase gehad, een paar keer, de Turken dat ze uh, druk gingen zetten op ons centrum, hè, dus op onze centrale verdedigers. Zag je ook gelijk dat Bruno Martens Indi in de problemen uh, kwam. Ja, dat doen zij veel te weinig. En uh, ja, dat heeft met name te maken met, met de angst om druk vooruit te zetten, uh, voor Kanten van het Nederlands elftal. Ja, centraal achterin zit daar dan de zwakke plek van dit Nederlands elftal. Nou, dat blijft wel een probleem, ja. Kijk, uiteindelijk denk ik dat de, de backs uh, prima zijn met Derl, Jan Maat en Deli Blind die zich fantastisch ontwikkeld, ontwikkeld heeft. Op middenveld kom je er ook wel uit, alleen centraal ja, achterin. die ook wel, hè. Ja, als het, als het fit blijft. Nogal, ja. ja. als het fit blijft, ja. hè, als, uh, met name Robben van Persie en ook Lens die fantastisch is, vind ik, fit blijven. Ja, dan, dan kun je eigenlijk van, van iedereen wel... Uh, nou, tegen iedereen een maken, laat ik zo zeggen. Ja, het lijkt er ook op dat Van Gaal het ook nog niet precies weet. Hè? Want die uh, probeert dan nu weer een nieuw duo uit, centraal achterin. Martins in niet met Vlaar. Waar ja. het uh, um, Bruma en Vlaar was afgelopen vrijdag. Heb jij al een voorkeur? Hij, hij lijkt alles even te testen om te kijken wat hij dan het beste vindt. Ja, dat is ook zo. Maar ik vind, ja. ik vind dat altijd lastig. Ook voor de spelers zelf. Want um, uh, ik vind het verschil tussen de wedstrijden zo groot. Af als je bijvoorbeeld thuis tegen Nederland of thuis tegen Hongarije mag voetballen. Als centrale verdediging ja. zijn, En het is helemaal 2-0. Precies. Ja. Ja, dan is het lekker voetballen. Ja. Maar als je op, op deze wedstrijd getest moet worden, is natuurlijk alles weer anders. Ja. Uh, dus uh, ja, dat heeft dan te maken met ook een, een selectief beleid. Ik denk dat hij uiteindelijk gaat kijken ja, van, uh, van dat hij toch zal terugvallen. Op ervaring en dat zal met name ja, dat is dan Vlaar... moeilijk. Dan moeilijk zoeken, toch achterin. Ja, Vlaar, ja. dat is dan al ervaren. Ja, ja. ja. Niet, niet zozeer in Oranje, maar wel misschien in een buitenlandse competitie. Nee, dat klopt. Dan heb je Vlaar en je hebt uh, Heitinga, ja. Nou ja, die heeft ook de nodige problemen gekend. Die natuurlijk. speelt helemaal niet bij Everton, dus nee. dat wordt lastig. Precies, ja. en als die niet in spelen toekomt, dan weet je hoe, hoeveel gaal erin zit. Uh, nou ja, ik vind dat Bruma zich wel uh, fantastisch ontwikkelt, maar ja, is natuurlijk ook nog heel jong. Maar heeft wel uh, de, de snelheid naast een vlaar die toch wat trager is en minder wendbaar. Ja. Om uh, dat op te kunnen vangen. Nou, was dit in is dit een Nederland zelf al deze wedstrijd met uh, vijf veranderingen ten opzichte van uh, afgelopen vrijdag? Hè? Sommige al bedacht en sommige omdat er blessures zijn. Um, is, vind jij dit in vergelijking met afgelopen vrijdag Nederland B? Of doe ik ze dan tekort? Met Klaasie <laughs> in plaats van de Jong? Ja, nou ja... Nee, met Ver in plaats van Strootman. Nee, dit is een Nederland B. Ja. ja, die spelers die jij nu opnoemt, zeker is dat B-keus. Dat is gewoon duidelijk. Ja. En snijder in plaats van Van der Vaart. Maar dat was meer een afspraak van tevoren. Ja. Wat, wat bevalt jou het meeste? En ook dat is dan appel en met peren vergelijken. Want het is. Eerst tegen Hongarije en dan tegen Turkije. Ja, ja, maar snijder of Van de Vaart? Ja, vind, vind ik ook moeilijk te zeggen inderdaad... Wie, wie uiteindelijk de beste zal zijn van die twee. is ook afhankelijk van, van hoe je wil spelen. Nu speel je met de punten achter. Ik vind Wesley Snyder uh, um, ja, toch meer een echte tien... Uh, daar heeft Van der Vaart wel meer een voordeel. Want die kan makkelijker op linkshalf spelen. Um, maar goed, ja, het is inderdaad appels met peren vergelijken. Afhankelijk ook van, van uh, of je met de punten voor of van achter speelt. Ja, en Snyder heeft gewoon nog punten te scoren. Hè. Die moet wel weer laten zien dat hij nog weer ergens komt op een bepaalde vorm. Ja, anders moet hij uh, strafregels te krijgen. <laughs> ja, precies, <laughs> of nog meer fitheidstrainingen. Ja. Maar wat vind je van hem op dit moment? Ja, hij doet, hij doet het niet slecht. Hij is een paar keer uh, redelijk gevaarlijk geweest, vooral met, uh, met schoten. Maar het Nederlands elftal speelt zeer, zeer slordig, vooral eigenlijk de, de, de voorste drie. Uh, spelen zeer slordig, maar ook een, bijvoorbeeld een FAIR... die regelmatig uh, alle vrijheid heeft om de bal rustig aan te nemen... en uh, de steekbal te kunnen geven. Ja, dan zie je toch dat hij uh, op het gebied van techniek tekort komt... ten ja. opzichte van uh, de A-keus. Ja. En dan staat Nederland dus nog altijd voor... halverwege de wedstrijd met 1-0 door een doelpunt van Arjen Robben. Het is een van de vele wedstrijden vanavond... want het is de laatste dag in de poolfase van de WK-kwalificatie. En dus hebben wij vanavond een matchcenter. En daar zit Ronald van der Geer, Ronald, om met name te letten op... wordt het nou Spanje of Frankrijk, wordt het Engeland of Oekraïne... of wordt het Rusland of Portugal? Heb jij al verrassende tussenstanden dan wel uitslagen? Nou, die, die eerste pools waar je over praat, die zijn nog niet begonnen. Oftewel, eh, Frankrijk en eh, Spanje beginnen allebei om 9 uur met hun wedstrijd. Dat geldt ook voor Engeland en Oekraïne. Wat dat betreft zit eh, venijn in de staart. Wat wel zeer interessant is, en dat pak ik er dan ook even bij, dat is Rusland. Rusland speelt uit bij Azerbeidzjan in, wat is dat, pool F van, eh, van dit kampioenschap. Rusland begon daar met 21 punten, Portugal 18 en Israël 13. Zo was de stand van zaken. En Rusland moest dus eigenlijk alleen even winnen van Azerbeidzjan. wedstrijd is, nog, uh, is, is afgelopen inmiddels. Rusland heeft heel lang op 1-0 voorgestaan. Is zelfs tegen 10 uit Azerbeidzjan komen te spelen. Maar moest toch via Javadov, oudspeler van FC Twente... in de negentigste minuut de gelijkmaker toestaan. Uh, in die pool natuurlijk ook... Uh, nou, schiet mijn schermpje weg. Dat is buitengewoon jammer. Israël-Noord-Ierland, dat is 1-1. En Portugal-Luxemburg. En Portugal heeft geen fout gemaakt tegen Luxemburg. Leuk om te vertellen dat Joachim van RKC daar kreeg na 27 minuten. Maar drie Portugese doelpunten zorgen er in elk geval voor... dat Portugal nu op 21 punten komt. Rusland op uh, 22. Dus dat Rusland nu toch geplaatst is voor het uh, WK. En dat Portugal, net door dat ene puntje van Rusland... dus nu uh, play-offs moet gaan spelen. We gaan zo rekenen of ze dan ook nog bij de beste nummers 2 hoorden. Maar daar gaat het dus tussen Rusland en Portugal. Of althans, Rusland is daardoor. En Portugal is daar de nummer 2. Voor de rest zijn er eigenlijk nog weinig opvallende tussen of het moet Denemarken zijn. Dat ook voor een laatste kansvecht tegen Malta in de wetenschap. Dat die wedstrijd tegen Malta als Denemarken tweede wordt er sowieso uitgaat. Dat gaan we straks uitleggen wat Malta wordt de nummer laatst. Maar Denemarken is wel goed van start gegaan. Staat na 28 minuten onder meer door een goal van Bieland van Twente met de 3-0 voor. En voor de rest zie ik nu zojuist dat Zweden in een wedstrijd die er verder niet meer toe doet, alleen zeer beladen is. Zweden-Duitsland is 1-0 geworden na 6 minuten. Voor de rest nog geen opvallende rangen en standen, maar straks ongetwijfeld veel meer. Oké okay Ronald, dankjewel. Jij blijft rekenen en het blijft spannend tot aan het einde van deze uitzending. We horen jou een aantal keren terug en ik denk ook nog wel een paar minuten voor elf. James Ingram en Michael McDonald met Jamo Bider. Turkije-Nederland is 0-1, Roemenië-Estland 1-0... en Hongarije-Andorra 0-0, allemaal in de groep van Nederland. Als het zo blijft, dan wordt Roemenië de nummer 2 in de groep. We zijn zometeen terug met de tweede helft van Turkije-Nederland. Oh nee. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Jarenlang was het om 8 uur een prachtig plaatje. En nu maakt ze zelf prachtige plaatjes. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Jawel, Sascha de Boer. Oud nieuwslezeres, maar nu vooral fotografen. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Een beeldend interview met veel scherptediepte. Sascha de Boer. De Overnachting, zaterdag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 De Russische politie heeft een man gearresteerd die wordt verdacht van een moord op een Rus vorige week op straat in Moskou. De moord was aanleiding voor de hevigste etnische rellen in de Russische hoofdstad in drie jaar tijd. De verdachte is een man uit Azerbeidzaan en hij verzette zich hevig tegen zijn arrestatie. Zondag na de moord gingen mensen woedend de straat op. Er werden ruiten van winkels ingegooid en er waren gevechten met de politie. De NS Publieksprijs 2013 is gewonnen door Gijp, het boek van Michel van Egmond. Ruim 96.000 mensen brachten hun stem uit, een record in de geschiedenis van de prijs. Gijp gaat over voetbalanalist René van der Gijp, die een jaar werd gevolgd door schrijver Michel van Egmond. De prijs bestaat uit een bedrag van 7500 euro... een sculptuur van kunstenaar Jeroen Henneman... en een eerste klas abonnement van de NS. De winnaar werd bekendgemaakt in De Wereld Draait Door. Het weer, vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 6 graden en er kan mist ontstaan. Morgen droog met af en toe zon en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht...